Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elspeth Grutteken en Margje Fixen. Mag de overheid controleren of u wel echt gelooft wat u zegt te geloven. De IND mag het wel bij asielzoekers straks meer. En we vertellen wat de namen Blind, Kruif, Jans en Kruij met elkaar te maken hebben. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Chapkema. Nederland moet volgend jaar zeker 6 miljard euro bezuinigen... om het begrotingstekort onder de 3 te brengen. Dat zegt de Europese Commissie. Tot nu toe bereidt het kabinet zich voor op 4,3 miljard aan nieuwe bezuinigingen. Maar dat moet volgens de Commissie meer worden. Dat komt doordat de Nederlandse economie dit jaar verder krimpt. Nederland wordt ook dringend geadviseerd om door te gaan met hervormingen. Zo moet de hypotheekrenteaftrek volgens de Europese Commissie... sneller worden afgebouwd en moeten de huren marktgerichter worden. Vreemdelingen worden vaak onnodig opgesloten. Dat stelt de adviescommissie Vreemdelingenzaken... in een rapport aan staatssecretaris Steven, Voorzitter van Dooyewiard. Je zet iemand niet zomaar achter de tralies. Dat doe je omdat je hem in het zicht wilt houden als overheid. Het gaat om mensen die terug moeten naar het land van herkomst... of een ander land waar ze kunnen en mogen verblijven... en die daar niet aan meewerken. En dan is vreemdelingenbewaring, dus vastzetten in de gevangenis... het uiterste middel... De adviescommissie wil dat in de wet wordt vastgelegd... dat detentie alleen mag als er geen andere mogelijkheden zijn. Teven reageert volgende maand op het rapport. Staatssecretaris Dekker wil de financiering van kleine scholen zo veranderen... dat het aantrekkelijker wordt om te gaan samenwerken. Nu krijgen kleine scholen gemiddeld meer geld per leerling... dan grotere scholen. Dat betekent in feite dat samenwerking wordt afgestraft. Dekker wil in plaats daarvan een bonus invoeren op samenwerking. Dat betekent ook... Voor die kleine scholen die zeggen wij willen graag klein blijven of wij willen helemaal niet praten, ja, dat kan straks niet meer. Ik ga scholen ook echt verplichten om dat gesprek aan te gaan en te kijken wat er regionaal nodig is om voor ouders en leerlingen het beste onderwijs te bieden. Dekker wil het ook makkelijker maken voor openbare scholen om te fuseren met christelijke scholen. De onderwijsraad heeft geadviseerd om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, maar dat advies neemt Dekker niet over. De tweede man van de Taliban in Pakistan, Waliur Rehman... is bij een Amerikaanse aanval met een drone gedood... zegt de Veiligheidsdienst van Pakistan. Rehman was de beoogde opvolger van de huidige leider van de Pali Pakistanse Taliban. Bij de aanval in het noordwesten van Pakistan kwamen nog zes mensen om. De aanval is opmerkelijk omdat president Obama vorige week in een toespraak zei... dat de onbemelde vliegtuigen alleen nog worden ingezet... als de veiligheid van Amerikanen direct in gevaar is. De aanval was ook de eerste na de verkiezingen in Pakistan. De regering van Pakistan heeft de aanval veroordeeld. Sinds gistermiddag worden twee Nederlandse duikers vermist bij Schotland. Het zou gaan om twee mannen van de in de 60, correspondent Arjen van der Horst.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 Het haringseizoen begint twee weken later. Eigenlijk zou de nieuwe haring over een week in de winkels liggen. Maar dat lukt niet, omdat de haring niet vet genoeg is. Daarom stelt het Nederlands visbureau het eerste vaartje uit op 19 juni. Door het slechte weer komt er weinig zonlicht in het zeewater. en Daardoor kan plankton, het belangrijkste voer van haringen, niet groeien. En de haringen zelf dus ook niet. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de start van het haringseizoen wordt uitgesteld. De vorige keer was in 2006. Het weer in de goden van het land is er bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen of motregen. Het is 10 tot 14 graden. Morgen vallen verspreid enkele buien. En later schijnt soms ook de zon. Het wordt morgen 15 tot 19 graden. U heeft nog een klein half uur de kans om um, ja, die kaarten te kunnen winnen... van Rufus Rainwright en het Residentieorkest in Dit is de Dag. Tot zo. Als je altijd ICT'er bent geweest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 Hier in de studio nog steeds Rufus Wainwright en Roland Kieft van het Residentieorkest. Henrike Groenwold die een boek schreef over seksueel misbruik. Ethicus Jan Forsterbos. En een hartelijk welkom aan de aangeschoven sportjournalist Juri van der Busch. En tegen half vier maken we bekend wie de kaarten wint voor het concert van Rufus Wainwright samen met het Residentieorkest. En dan hoort u ook onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Sander Koolwijk. Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag. Maar nou, eerst gaan we het hebben over voetbal. En wat is de overeenkomst tussen deze zeven doelpuntenmakers? Kruis dan met de schotpoging, en die zit erin. in. Een prachtige treffer van Rick Kruis. Hier je Jullie Jan. Hij scoort nu. It's Nigel de Jong. Dit is een betere bal. U laat oh wat vrij, wat een gemak door een totaal vrijstaande Robbie Wielaert. Het is 1-0 doelpunt van Kevin Brands. Dit balletje is goed genoeg voor 3-2 Berghuis. De vrije trap van Stef Nijland en die schiet hij geniaal in. Schot van Blind is goed en het is al meteen raak. Het is meteen 0-2 Jury van den Busken. Allemaal voetballers met een bekende voetbalvader. En je hebt er een boek over geschreven. Wat hebben ze gemeen? Ze hebben heel veel gemeen en ook heel veel niet gemeen. Maar vooral het feit dat ze een beroemde naam hebben. En dat heeft eigenlijk hun hele leven wel beïnvloed. En ja. beïnvloedt het nog steeds. Ja, want ze hebben een beroemde naam en ze gaan ook precies als hun vader voetballen. Want als ja, ze, het is de vraag bakken... of dat vaak zo die kant op gedreven is of niet. Maar... Uh... Het is altijd een probleem. Het, en dat blijft... Hè, we, we zagen net Daly Blind voorbij komen. Nou, dat is iemand die daar heel veel last van heeft gehad. Zijn vader die bij Ajax zat. Johan Cruijff die hem weg wilde hebben. Hij zit nu in Nederland zelf al Daly Blind. En, en uh, doet het heel erg goed. Maar die heeft ontzettend veel stormen moeten trotseren om daar te komen. En dat is wel een beetje de overeenkomst die ze allemaal hebben. Want... Uh, en ik heb ook geschreven in mijn boek uh, hoe groter de naam, hoe moeilijker... of hoe zwaarder de last die zij hebben. En, en dat is wel een overeenkomst. Ja, want je, uh, er bestaat zelfs het zogenaamde jordi Kruis syndroom Wat heb je dan als je dat hebt? Uh, dan heb je het heel moeilijk. <lacht> ja, ja. ja, dat is een beetje een geaccepteerd begrip inmiddels. Omdat jo jordi Kruij werd het koningskind genoemd. Ja, dat is de zoon van de beroemdste voetballer. Ja, dat geeft eigenlijk aan dat je als je, zo, als je, als je dat, die status hebt... dan, dan ja, dan is er eigenlijk altijd voor. je hebt vooroordelen. Je hebt, uh, je hebt het gewoon heel moeilijk in het, uh, in het zelf creëren van een carrière, zelf iets neerzetten. Hij heeft niet van niks in Spanje, heeft hij met de achternaam Jordi op zijn rug gespeeld, omdat hij echt een eigen leven wilde opbouwen. Ja. ja, dat is hem uiteindelijk wel gelukt, maar pas heel laat. En hij zit nu ver weg in Israël, hij is technisch directeur geworden, dus hij is nu eigenlijk pas verlost van die naam. Dat duurt een hele tijd. Ja. Je zou bijna denken, als je je boek leest, ik, er staan heel veel verhalen in dat dat je je afvraagt, ja, waarom begin je er eigenlijk aan als zoon van? Je kan Gaan misschien schaken. Of uh, word ja. bakker, of uh, ga, iets, <laughs> ga iets doen, maar, maar niet voetballer in ieder geval. Nee, maar ik heb het, uh, het wel grappig, want ik heb nu zelf een zoon. Uh, ik heb er zelfs twee, maar de oudste voetbalt. En ik heb eigenlijk nooit omdat ik in die wereld zit al heel lang, heb ik hem nooit uh, die kant op geduwd. Ik heb daar zelfs, ik dacht, nou ja, laat hem maar lekker wat anders gaan doen. Dat vond ik prima, want ik zie ook de keerzijde ervan. En, en, maar op, op een gegeven moment was het er bij hem. En ik denk dat dat bij heel veel van die jongens ook is gebeurd. En, en je moet ook niet vergeten dat ze vaak in hun jeugd meegaan met hun vader. Ze, ze groeien bijna op in een stadion, in de, in de gangen van zo'n stadion... met hun moeder of met hun broertje of zusje. En ja, ze worden al heel snel worden ze besmet met dat virus, zoals ze dat noemen. Maar in ieder geval, ze gaan mee. En dan, ja, er is toch ook zoiets als genetisch uh, bepaald talent. Hmm. en, en maar ik denk, denk dat ik, dat toch uh... je hebt er ook voordeel bij. Je gaat dus al jong mee, ja. je kent alle nou, Ze leven een fantastisch mensen. leven op dat moment. Ze, ze, ze, worden inderdaad, uh, ze zijn één met de grote voetballers daar. Ze komen in kleedkamers, ze komen in bestuurskamers... ze mogen de prijzen aanraken, ze, ze zijn met de sponsors... ze krijgen kleding, ze hebben een fantastisch leven. Maar op een gegeven moment komt er een dag dat dat voorbij is... want dan gaan ze zelf voetballen en dan spelen ze op niveau... En dan worden ze altijd op een bepaalde manier bekeken en beoordeeld door heel veel buitenstaanders. En dat is heel moeilijk, vooral als je een jong kind bent. Nou, Laten we het even vragen aan een ervaringsdeskundige die ook in jouw boek staat, Hans Kraaij junior. Heb jij geïnterviewd van, samen met zijn vader, senior Hans Kraaij junior. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Het is een wat lastige uh, verhouding, werd hier net al uh, door Jury van den Buske geschetst. Niet tussen jou en je vader, maar sowieso tussen vader en zoon in dit geval. Hoe kwam jij er toch bij om te gaan voetballen? Waarom wilde jij dat zo graag? Ja, dat, dat is eigenlijk wat Jori net zegt. Je wordt, je wordt, als je, als je vanaf het moment dat je dat je kunt lopen, wordt je, je moeder meegenomen naar, naar het Feyenoordstadion waar je vader voetbalt. En ja, dat, je wil dat nadoen. Je gaat in de tuin voetballen, je schiet de je schiet je kapot. Op oh, zondagochtend ze nog op bed tegen met een tennisballetje. En er gaat heel veel respect komen. En over het Feyenoordstadion gesproken, ja, ik heb mijn vader daar met een met, met, met opengescheurde wenkbrauwen, toen was er al uh, drie keer gewisseld, uh, tegen Real Madrid en tegen Poeskast, dat is een, een grote naam in de wereld, zag ik met die, met die tulband, en mijn vader maakte niet zoveel doelpunten, uh, zag ik hem de winnende goal wat, wat, wat, maken. Dat zeg je toch maar even in een bijzinnetje? Ja, ja, ja. <laughs> dus, dus ja, de, de, de trots en... en ja, dat, dat, dat neem je mee en je wil eigenlijk dat je vader net zo trots wordt op jou als dat, dat jij het je vader bent. Ja. Dat is in mijn geval, mijn geval uh, niet gelukt. Nee, nee serieus, dat, dat, zeg je wel heel, dat zeg je wel heel vrolijk, maar dat is dan toch ook al wel terug. Want als, je, als dat toch eigenlijk wel je streven was, dan, dan is dat toch jammer als het niet lukt. Hoe kwam dat? Nou, ik, ik, mijn vader die, die heeft mij zelf dat heb ik niet gehad. Mijn vader die, die had, die had twee eigenschappen, die kon aardig tackelen en die kon uh, goed koppen. En dat tackelen deed hij zonder overtredingen. Ik kon aardig koppen en aardig tackelen, maar dat tackelen deed ik te veel met overtredingen. Met het gevolg dat ik een of andere uh, ja, ja, kaartenverzamelaar ben geworden. Vooral nadat ik mijn kruisman in Amerika afgewoordde, omdat ik uh, George Pech een keer naar wilde doen met een dubbele schaar. Uh, is het bij mij harken geworden in plaats van voetballen? Dus uh, ik ben in de verste verte niet in de buurt gekomen uh, van mijn vader. Nee, Jori, zie je dat vaak? Dat zo'n hun vader niet overtreft? Of komt dat andersom ook wel eens voor? Nou, overwegend overtreffen ze hun vader niet. En er zijn, er zijn er wel een paar die dat wel hebben gedaan. We zagen Nigel de Jong voorbij komen. Nou, dat is iemand die veel vaker het Nederlands zelfs had gespeeld dan Jerry de Jong. Dat is een van de mensen die het wel heeft gedaan. Ja. Uh, van Delie Blind weten we het nog niet. Het zal wel heel moeilijk nee. worden. Maar er zijn er wel een paar. Het lukt soms wel. Ja. Hans, kon jij, kon jij uh, toen jij zelf bezig was met jouw eigen voetbalcarrière, daar goed over praten met je vader? Uh, nou, uh, mijn vader is niet zo'n zo, zo uitvoerig prater, uh, die, uh, die heeft eigenlijk uh, mij altijd mijn eigen gang laten gaan toen ik op 19-jarige leeftijd naar Amerika wilde. En ja, dan kwam ik thuis en zei ik, pa, maar, uh, ik kan naar Amerika. Nou, dan zeiden ze prima, we brengen je morgen op een zorg. En uh, daar heb ik drie jaar gevoetbald en gewoond en ja, bij ons was het gewoon van, jongen, doe wat je wilt doen en... Ik moet wel eerlijkheid eerlijk halen te zeggen dat mijn vader altijd leuk vond als ik gymnastiek leraar was geworden. Of, uh... Of uh, de politiek zou zijn ingegaan. En die heeft mij absoluut niet, uh, niet gepusht. Want die zei altijd van: het is een mooi spel, maar het is een afschuwelijke wereld. En dat vindt hij nog steeds. Ja. Hij vindt de mensen uh, in, in deze wereld afschuwelijk. Hij vindt de journalisten in de voetballerij afschuwelijk. En daarom was hij zeer, zeer uh, angstig, eigenlijk. Om uh, nadat wij drie jaar geleden met Huro Borst vaders en zoon hebben gedaan, wat Huraborst prachtig heeft gemaakt, wilde hij eigenlijk niet meer nog een keer vaders nee, nee. en zoon. En. en ja, en Jury toen kwam Jurie. Ja, Jurie <laughs> heeft woord gehouden. Ik heb, ik heb heeft het een paar keer gevraagd, en zonder te pushen. En hij heeft gezegd: van laten we het. Uh... Toch doen. En ik, hij zegt, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen? Nou, toen hebben wij samen, Jury en ik, een mode gevonden. Een mode gevonden om het, om het te doen. Ik heb gezegd, laat het een eerbetoon aan mijn vader zijn. Die vindt dat hij geen carrière heeft gehad. De, de man die Ajax, Fijn, het BSV, AZ heeft getraind... vindt dat hij geen carrière ja. heeft gehad. En, en, is en dat is gelukt. Dat, dat, dat, dat heeft Jury ja, Mooi op, gedaan. Op, een, op een hele mooie manier ja. gedaan. eh hier werd niet veel gesproken tussen vader en zoon over dat voetballen. En Hans Kraai junior zegt ook... ik heb niet het idee dat ik heel erg gepusht ben door mijn vader. Hoe is dat in, met de verhalen die jij in het boek hebt opgetekend? Nou, wat ik wel heel leuk vond, en daar ben ik ook wel naar op zoek gegaan... is dat er over het algemeen wel het... het uh... Ja, mensen denken dat er in de voetbalwereld... op het veld tonen ze hun emoties, tonen ze spelers hun gevoel... en daarbuiten wordt er vaak gezegd dat het een wat clichématig wereldje is... met, met, met spelers die zichzelf niet blootgeven. En dat ben ik, daar ben ik naar op zoek gegaan... omdat in, hun, in een relatie tussen vader en zoon het juist wel is... En, en dat komt ook vaak na een carrière tot uiting, maar ook wel tijdens een carrière. Dus dat is wel, ik ben daar wel door verrast dat er toch wel heel veel uh, gevoel naar buiten kwam bij spelers waarvan je dat op het eerste gezicht nou, niet zou denken. En ook in de gesprekken, die, want sprak je ze vaak samen of ging je apart met ze praten? Nou, Hans en Hans is toevallig wel zo dat we samen zijn geweest, maar dat ook met de leeftijd te maken van Hans, senior en ook ja. gewoon de hele situatie. Uh, maar over het algemeen heb ik ze afzonderlijk willen uh, portretteren en interviewen. Omdat ik het belangrijk vind dat je dan bij de mensen thuis bent. Dat je weet hoe ze leven. Maar vaak ook als je alleen met mensen spreekt. Dan komen er toch wat andere dingen los. Je kan wat meer bepaalde kant op gaan. Zonder dat je dingen gaat opzoeken. bewust. Ja. Maar dat vond ik wel. En dan heb ik dat uiteindelijk samengebracht tot één verhaal. Ja. Johan en Jordi zitten er niet bij. Nee. En nog ik heb wel al... meer niet. Nee, dat klopt. Nou ja, goed, er staan er ook nog wel meer op mijn lijst. Alleen, uh, logistiek is niet alles even uh, makkelijk haalbaar. Sommigen zitten in het buitenland. Ik heb over Jordi wel in mijn inleiding geschreven. Ik heb daar jaar geleden met hem in Spanje over uh, gehad, over zijn vader. Maar hij is nou echt het voorbeeld van iemand waar we het net over hadden... die zijn leven zo lang daardoor is achtervolgd... dat hij nu iets heeft van, ik ben klaar. Ik hoef daar niet nog eens een keer over te praten. Nu even niet. Dat geeft eigenlijk al aan dat het voor hem eigenlijk altijd meer een last en een lust is geweest. Goed, dank je wel. Van voetbal naar tennis, Roland Garros, Mark Brasser. Met de partij van Igor Seisling tegen Tommy Robredo. De eerste set zojuist gespeeld. een eerste set gewonnen door de Nederlander door Igor Seisling. Dus hij kwam een break achter in die eerste set. Hij repareerde dat. Het ging vervolgens tot 6-6. Er kwam een tiebreak. En in die tiebreak was Igor Seisling oppermachtig. Hij kreeg maar twee punten tegen. Won die tiebreak dus met 7-2. En dus staat hij 1-0 voor in sets. Het ziet er heel goed uit wat de Nederlander laat zien op de baan 5 hier op Roland Garros. Hij leidt dus met 1-0 in sets tegen Tommy Robredo. Nou, dat gaat goed op Roland Garros. We praten verder met Roland Kief van het Residentieorchest Orchestra en met Rufus Wainwright. Rufus, you told me before in, in, in jouw before that you like opera. Yes. Uh would it have been more uh, appropriate for you to perform with the Dutch National Opera instead of the Residentie Orchestra? <laughs> well, I'm not an opera singer, you no. know. And, and and for me, I'm still, you know, very much rooted in the pop world and and and uh, the songwriting world. Um, So, uh, so, so for me, opera is more. It's almost more like a religion. It's something that it's the opera is a place I like to go to reflect and, and enjoy and, and, and, and receive, you know, an inspiration. So, um, but, but, but, uh, but yeah. But now, in terms of, I would definitely love it if the Dutch National okay. Opera came to so the it's an concert, and then they can do my opera there. Okay. You know, if they can hear a bit of it at this show. Ik vroeg aan Rufus of het niet meer voor de hand had gelegen dat hij bij de Nederlandse Opera zou optreden. Omdat hij zoveel van opera houdt. Hij zei: Nou ja, uh, dat zou inderdaad ook wel kunnen. Ze zijn van harte welkom. Maar ik, opera is voor mij eigenlijk meer een soort geloof. En Roland Kief, toen ik dat vroeg, zat u heel hard te schudden met uw hoofd. Want u wilt hem ja. natuurlijk bij het resident. Ja, ja, Nee, links, dus, nee, dus. Ja. dat is niet de bedoeling. Nou, nee, wij, wij hebben een heel goede relatie met de Nederlandse opera nog, Wij spelen jaarlijks ook in de Nederlandse Opera. Dus het zou zomaar samen met het orkest uh, kunnen yeah. zijn. Ja, yeah. dat is maybe the next check, Rufus. But he wants to keep yes. you for yes. himself. Yes. Well, ja, uh, uh, yeah, we hadden het er net over dat u zei: van ja, we willen ook een beetje reuring. Hè, met dat residentieorkest, niet gewoon alleen nog maar traditioneel het licht uit en luisteren met zijn uh, 65 plussen bij elkaar. Uh, u heeft natuurlijk ook een, een probleem hè, financieel als orkest. Ja, dat zijn we aan het oplossen. We, we, we doen een flinke jas uit. Ik bedoel, er wordt heel erg bezuinigd op cultuur. Precies. Dus het is misschien nee. niet uw schuld, maar het is wel een feit. Nee, nee, nee, nee. ik voel me ook niet persoonlijk aangesproken. Nee, het is wel zo dat we een flinke jas uitdoen. We verliezen een derde van onze, van onze subsidie. Dat betekent dat we meer dan ooit moeten gaan nadenken... over hoe kunnen we de relatie met het publiek weer gaan herstellen. De, het cultuurbeleid is ook al heel erg op gericht dat je meer... Uh, uit de markt ook gaan uh, aan financiering gaan halen. Dus dat is, dat is wat we ook echt daadwerkelijk aan het doen zijn. Uh, dat laat niet onverlet, dat laat onverlet dat mijn muzici uh, bijna allemaal um, een kwart van hun. Uh, hun dienstbetrekking gaan verliezen. Dus dat is nog een reden voor ons als directie... om ook ontzettend hard voor ze aan de gang te gaan. Yeah, en er zijn ook echt hele goede mogelijkheden. En yeah, dus Rufus Rainwright is een van die mogelijkheden. Rufus, yeah. you are being used to, to, to, to create a new vibe yeah, in The yeah. Hague. Well I, think, well, I think what's interesting with me is that I, on one hand... Yes, I am, as I said before, I'm in the popular world. But I do know classical music very well and I understand it. And, and it's a natural connection. This isn't like a forced kind of marriage uh, nee. tussen pop en klassieke muziek. Mm -hmm. so, ik denk dat veel orkesten door of situatie gaan. Ik ben iemand die misschien een beetje meer kan helpen who de maybe help bridge the een beetje little okay. bit more in ja, this Roefe very in pop een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje met Roland en je kunt terugkomen een beetje Roland beetje een beetje vertellen.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 Hoe toetst het IND of iemand wel of niet bekeerd is? Ja, het die, die, criterium van geloofwaardigheid dat is een algemeenheid eigenlijk. Een, een belangrijk criterium. En het hangt eigenlijk op, op drie zaken. Uh, de verifieerbaarheid van wat in het vluchtverhaal verteld wordt. Uh, de gedetailleerdheid ervan. En de coherentie van het hele verhaal. Hoe ver is het een samenhangend verhaal? En dat geldt dus voor politieke vluchtelingen, voor religieuze vluchtelingen... en voor homoseksuelen die bedreigd worden met hun leven in het land van herkomst. Uh, de, dus elk van deze politieke uh, bekentenissen, geloofbekentenissen... hebben natuurlijk een eigen problematiek van, van, van geloofwaardigheid. Hoe, hoe kun je dat uh, controleren dat het een fake uh, bekering is? En, uh, en in dit geval uh, speelt er een rol natuurlijk... dat religie iets anders is dan een politieke overtuiging. Ja, dat staat vaak. Hè. Je bent bij een partij die vervolgd wordt en zo. Religie is iets individueels. Dus het is extra moeilijk hè, om, het, uh, om het te controleren. En daar komt bij dat het zich ook nog afspeelt in een situatie... Situatie die sowieso moreel allerlei haken en ogen heeft. Hè. Vluchtelingen vallen tussen wal en schip, zijn op de een of andere manier... een hele lange reis achter de rug, komen op schiphol aan... worden meteen geconfronteerd met het eerste gehoor. Dus ja, daar worden allerlei zaken, gaan daar door elkaar heen spelen... die, die buitengewoon, ja, wat mij betreft, tragisch zijn in veel gevallen. Laten we even luisteren wat voor proces een asielzoeker moet doorlopen. De aanvraag die heeft u uh, gebaseerd op de omstandigheid dat u bent bekeerd tot het christendom. De IND zegt van jouw verhaal over jouw bekering vinden wij niet overtuigend. Om dat goed te begrijpen en te onthouden, gaan we deze keer een checklist gebruiken. Wat zijn de tien geboden? Hoe heten de twaalf apostelen? Wie ontdekte dat Jezus uit zijn graf was verdwenen? Ja, een hele waslijst zou je kunnen zeggen aan vragen. Weet u de antwoorden zelf eigenlijk wel? Nou ja, ik ben katholiek opgevoed, <laughs> dus ik zou minstens vijf apostelen kunnen noemen, denk ik. maar zeker niet alle twaalf volgens mij. Maar, maar het, het probleem is ook een beetje dat die vragenlijsten daar moeten we niet min overdoen van dat het alleen maar van dit type vragen zijn. Ik bedoel, dit, dit, dit item is ontstaan aanleiding van een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en die heeft gezegd dat zo'n vragenlijst gebruikt mag worden, maar wel in de context van het proces waarin de geloofwaardigheid getest wordt. En nou, er staan ook er moet staan me ook dat vragen. Concreet voorstellen. Nou, je moet je voorstellen dat ook gevraagd werd van als iemand gezegd heeft dat hij gedoopt is, door wie die gedoopt is en waar precies. Ja, dat moet dat, dat nog zijn al vragen weten. die in principe ontstaan... Vanuit het vluchtverhaal zelf. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, als hij dat niet meer weet, hè, dan, dan kun je gaan twijfelen aan de geloofwaardigheid van het verhaal. Dus het is niet alleen maar een tentamen. Het is ook wel degelijk een poging om inderdaad de verifieerbaarheid en de geloofwaardigheid te testen vanuit het verhaal zelf. Vindt u dat het kan? Uh, ik denk dat het heel erg lastig is. Ik denk dat het heel erg lastig is. En uh, uh, ja, er zijn verschillende subjectieve dimensies en zo. Bijvoorbeeld in dit geval van een Iranese vluchteling... is ook door de scriba van uh, PKN uh, Plezier uh, een, een gesprek gevoerd. En die zei van dat het wel degelijk een existentiële beslissing was. Nou weet ik niet precies wat hij onder existentieel verstaat. Maar duidelijk was de inschatting heel anders... vanuit een andere invalshoek dan die van de IND-ambtenaar. Ja, want deze dus, man die wist geloof ik niet wat Pasen en Pinksteren was, toch? Ja, precies, ja. Hij wist een heleboel. Maar ja, goed... Je kunt natuurlijk ook zeggen van kijk, ik ben gepokt en gemaasd in katholicisme... en ik weet het ook niet meer. Iemand die net gedoopt is, weet natuurlijk ook niet meteen... de hele rits van de geschiedenis van het christendom. Dus er zitten een heleboel haken en ogen aan deze test. En ik vraag me af inderdaad in hoeverre van... tenminste, daar zou ik voor pleiten... dat gewoon in den brede is gekeken moet worden... naar wat er precies aan de voorkant van wat de vreemdelingenketen is komen te heten. Wat ik een afschuwelijke term vind. Alsof een asielzoeker die zich meldt een soort product is... die we op de een of andere manier moeten keuren... in het oog moeten houden, detentie... detentie en dan zo snel mogelijk weer kwijt moeten zien te raken. Kijk, dat, dat stuit mij als ethicus in zekere zin tegen de borst. Alhoewel ik wel snap dat we hier een beleid hebben. Dus we kunnen niet iedereen zomaar toelaten. Maar het individu wordt niet gezien. Het wordt meer als een product gezien... wat door de vreemdelingenketen heen gestuurd moet worden. Dat ja. vind ik een buitengewoon uh, tragische zaak. Henrik, ja. ja. gewoon wat betrokken bij de kerk. Hoe, hoe kijkt u daarna? Ja, ik uh, zou ze de kost niet willen geven die niet uh, weten hoeveel apostelen er zijn, laat staan uh, alle namen. En die dan toch wel gelukkig uh, is van hun geloof doen. Dus Maar paas en pingsteren is misschien vrij essentieel. Ja, misschien wel. En toch denk ik dat, dat, uh, dat wat u ook al zegt, van als, je voor het, uh, als je bekeerd wordt, dat dat niet de eerste dingen waar, zijn waar je mee bezig bent. Vaak zijn dat toch andere dingen waardoor je gegrepen wordt. Ja, Jan, is het, het is natuurlijk ook een principeel probleem... dat een overheid zich dan bemoeit met iemands levensovertuiging. Terwijl we toch ook een scheiding van kerk en staat hebben in Nederland. Is dat niet lastig? Ja, in principe is dat wel lastig, denk ik. Er zit zeker een hele, uh, hele problematiek onder... van hoe je die scheiding precies in stand houdt. Zowel van de kant van de experts op het gebied van religie... die zich ja, op de een of andere manier committeren aan het hele proces... maar ook in de, in de kant van de staat. Ik denk dat, die, dat dit een van de dilemma's is. Er zit niet veel anders op. Want anders, als je, als je het laat vallen voor de religieuze vluchtelingen... ja, politiek kan ook heel erg identiteitsbepalend zijn. Religie is identiteitsbepalend. Seksualiteit is identiteitsbepalend. Dus ik denk van dat een, een vragenlijst om, om geloofwaardigheid te testen... Veel meer hangt op de, de inhoud van wat is geloofwaardigheid precies? Wat is precies een gelovige? Hè? Daar zitten gewoon een heleboel haken en ogen aan waar we niet uit zijn. En ik denk dat daar ook binnen de juridische context... dus gewoon heel goed naar gekeken moet worden. Want we hebben nu al een hele discussie over illegale en criminelen... Maar in feite wordt vaak vergeten dat illegalen in een slechtere positie zijn dan criminelen... die hun advocaten bij mogen hebben. Die een hele bestuursrechtspraak of procesrechtspraak achter zich hebben en zo. En zodat dit in feite een soortement van, van, van discussie is over illegaliteit en criminaliteit. Die beter gevoerd zou kunnen worden over hoe wij beter om zouden kunnen gaan... juridisch met illegalen die zich melden. Of met asielzoekers die niet eens illegaal zijn, maar gewoon tussen wal en schip vallen. Hm. Groenwald. Ja, Wat ik me dan afvraag is of de context er niet bij betrokken wordt om te of iemand nou wel of niet bezig is met het geloof, want dat doe je toch ook meestal niet alleen? Ja, in, pr in principe, dat is een goede vraag. Inderdaad, ik denk dat die context gewoon integraal deel uitmaakt van het vluchtverhaal. Maar het proces is vaak van dat iemand meldt van dat hij in Iran uh, bekeerd is of uh, okay. en dat hij daar ja. gedoopt is. En dat is natuurlijk het groot punt bij alle vluchtelingen. Ze komen uit een ver land en, en men probeert met ambtsberichten en eventueel soms individu gestuurde berichten een goed beeld te krijgen van wat daar precies gebeurd is. En dus ook, is dus er dan hier verhaal. niet ook weer een aansluiting bij gemeenschap die absoluut, dat kan absoluut. En dat is natuurlijk een ander subjectief element. Hè. De kerkenraden en de kerkbesturen ja. waarbij die, deze man zich aan heeft gesloten die zijn natuurlijk ja, gewoon onbetrokkenen. Ja. En daarom is het moeilijk voor de IND-ambtenaren om te zeggen van nou dan gaan we maar op hun uh, zaak af. Hè. Ja, dus het, het zit aan alle kanten zit het eigenlijk op die kwestie van subjectiviteit en geloofwaardigheid Wat, denk ik. wat is eigenlijk de rol van Nederlandse kerken bij die beoordeling? Of nou in principe zijn die betrokken bij het samenstellen van de, van de vragenlijst. Hè. Ze hebben daar ook invloed op gehad en ze zijn soms ook in individuele zaken worden ze betrokken bij de beoordeling van individuele gevallen. En dat komt omdat religieuze vluchtelingen natuurlijk contact zoeken... met inderdaad bepaalde kerken bij wie ze betrokken zijn. Dus dat is zeker wel een, uh, een interessant punt. Ook De kerken spelen trouwens in deze kwestie ook vanuit hun ethische gezindheid een hele belangrijke rol. Ook bij het opvangen, bij illegale, bij detentie en dat soort zaken. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is van dat de kerken die afstand houden. Want anders kunnen ze een morele oordeel niet onafhankelijk geven. Dan zijn ze betrokken bij de procedure. Okay. I saw lots of uh, people begging on Twitter. Okay. They want the tickets, Rufus. Okay. Uh, Roland Kieft, jij... Uh, they can always buy them. They can always well buy them. There's, there, there are tickets available. <laughs> Roland Kieft, yeah, er zijn nog kaartjes te those kopen. Those hè, om het optreden ja. voor vrijdag en zaterdag. En, en, en jullie hebben geselecteerd. Uh, nou. Ongelooflijk hoeveelheid aanmelden. Ja? Echt heel erg veel. Ja, als je al die mensen ja, ja. nou gewoon kaarten kopen, dan zijn jullie eruit. Met ja, ja, precies, ja. Vertel, wie ja. krijgen de twee kaartjes voor vrijdag? Nou, ik heb er twee uitgekozen um, en ik heb het even gecheckt net met Rufus. Um, uh, voor uh, Annemarie van Zandwijk is 23 augustus 2012 ongelooflijk belangrijk. Dat is de dag dat zij trouwde met haar man. En dat is ook de dag dat Rufus Wainwright met zijn man trouwde. Oh. Dus dat ja. maakt een mooie Oké. Okay. En we hebben het over vaders en zonen. Ik had het net aan Johan ja. Sebastian Bach, die had 18 kinderen. Uh -huh. um, dat was pas een boek. Ja. Uh, Edwin Kouwenberg. Die geeft aan dat hij een enorme fan is van, uh, van Rufus Wainwright. En die wil graag met zijn 16-jarige zoon. Heel nou, mooi. Die is okay. passend. Ja. Want die generaties moeten dat aan elkaar overgeven. En de zaterdag? En dat zijn uh, uh, TKT-kaarten. Dus uh, oh. Annemarie van Zandwijk mag met zijn tweetjes komen. Oh, ja. En, en uh, Edwin Kouwenberg okay. Okay. met zijn tweetjes komen. Nou, dankjewel. Thanks for selecting the, the winners, Rufus. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Sander Koolwijk. Goedendag. Goeiedag. Het heet een Verhaaltje. Luister goed, mijn kind. De wereld zit vol verhalen. Allemaal kan ik ze niet voor je lezen, je leren luisteren. Dat kan ik wel. Luister naar verhalen van de mensen die hier niet geboren zijn. Luister door de tralies heen naar een avonturen. Hoor de onrust in hun hoofd. Het bonken op de ramen. Wie verlaat zijn land zomaar? Luister naar verhalen die de lucht voorleest. De vogel aan de lente. Het vliegtuig met onpiloot. De kleine beeren en het twinkelende sterren. Het zoomen van de muggen. Het autonome ronken van verborgen machines. En zet het op een lopen rennen voor alles wat emotieloos zijn daden overweegt. Luister naar het tok, tok van de ballen. Naar violen en gitaar. Naar de rockstem. Naar de opera. Naar Elsbeth en naar Thijs. En naar Geer de webcam. En, zel, en stel je eigen studio voor. Luister in mijn schaduw naar het branden van de zon. En ga dan op zoek naar je eigen verhaal. Als straks de schaduw langer wordt. Maar kom eerst nog eens gezellig. Naast me zitten luisteren naar de zoete haver Tom. Dan lees ik hier daarna voor het slapen gaan nog één verhaaltje voor. Hartelijk Dankjewel. dank. Het gedicht is straks na te lezen op onze website. Dit is de nu. En daar kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En we danken onze gasten van vandaag. Sharon Gesthuizen, Adriana van Dooyenweert... Gerda Havertong, Rini van Est... Henrike Groenwold, Jori van den Buske, Hans Kraaij junior, Jan Forstenbosch... Roland Kieft en Rufus Wainwright. En zometeen de Villa, Villa Veripiero. Ger, jij zit in je eentje vandaag. En wat ga je doen? Jazeker, Terwijl eens even op vakantie. Um, wij gaan het hebben over de groeiende aantrekkingskracht... van de Pinkstergemeente. Daar weet jij vast ook alles Ik van. Ik wou net zeggen, halleluja. halleluja. <laughs> Met handen omhoog en zo. Jazeker. Ja, ja. Nou, het gaat dus over die... Groeiende, groeiende aantrekkingskracht. Waar komt die populariteit eigenlijk vandaan? Is het wegens die verkondiging van het welvaartsevangelie of wat? Schijnt terug te gaan op de Korinthebrief uh, vers 7. Daar moet je ook alles van weten. Nou, welk hoofdstuk, Ger? 9. Uh, uh, <lacht> nou, sorry, dat moet, moet ik even opzoeken. Ja, dit nee, is 9. In het buitenland pendelt veel Syrië uiteraard, maar ook China. Er schijnt nu onweerlegbaar bewijs te zijn dat het land er massaal op loshekt. Dat zometeen in de villa.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 Vreemdelingen worden vaak onnodig opgesloten, stelt de adviescommissie vreemdelingenzaken in een rapport aan staatssecretaris Steven. De commissie wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat detentie alleen mag als er geen andere mogelijkheden zijn. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat een einde moet maken aan het verschijnsel van de weigerambtenaar. In het voorstel staat dat ambtenaren die geen homo's willen trouwen niet tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. En de Nederlandse en Belgische regering moeten op zoek naar een alternatief voor de 4A... ...vinden de Kamercommissies voor Infrastructuur van Nederland en België. Volgens de commissies moet het alternatief een volledige dienstregeling bieden... ...met een frequentie van eens per uur. Dat waren de hoofdpunten. Situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Nog vertraging bij Arnhem op de A12-Duitse grens richting Arnhem. Daar was een aanrijding, de reisrokken zijn al een tijdje open. Tussen Afwitbeek en Duiven nog 7 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Gerrit Jochems. Goedemiddag, met wetenschapper Miranda Klaver praat ik over de wereldwijde opmars van de Pinkstergemeenten, ook in Nederland. Wat is toch die aantrekkingskracht? Wat zien mensen in deze beweging die pas nog iets nieuws was? Door een voorganger die beweert dat hij de vermoorde jongetjes Ruben en Julian uit de dood kon laten opstaan. Het buitenlandpedal breekt zich het hoofd over de vraag of de opheffing van het wapenembargo tegen Syrië de vrede dichterbij brengt of juist niet. Reacties kunt u kwijt op villa Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Het Zwitsers bankgeheim is binnenkort niet meer zo geheim. Tenminste voor Amerikanen die hun belastingplicht willen ontduiken. Zwitserland wil deze zomer nog een uitzonderingswet maken... om met de VS bankgegevens te delen. Uh, dat heeft de regering van Zwitserland vandaag laten weten. In Zwitserland is correspondent Renske Hedema... Renske Hedema, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, Ger. Is dit niet een hele opmerkelijke ontwikkeling? Want vorige maand nog zei de Zwitserse president Maurer... dat hij er niet over om gegevens met buitenlandse belastingdiensten te delen. Wat is hier gebeurd? Ja, het is natuurlijk een verelendingsproces geweest hè, de afgelopen jaren. Uh, die roept dat zoals de meeste politici... tot nu toe werkelijk met hand en tand het Zwitserse bankgeheim hebben, hebben uh, bewaakt. Uh, maar ze konden er natuurlijk toch niet onderuit... dat de druk vanuit Amerika steeds groter wordt. En die druk is gewoon opgevoerd de afgelopen jaren. Dat, dat feest is eigenlijk begonnen in 2008... toen uh, een medewerker van de UBS uh, zijn bank verriet zeg maar, bij, de, bij de justitie in Amerika... Mm. En uh, dat had tot gevolg dat er, ik weet niet hoeveel bankrekeningen... vrijgegeven moesten worden aan de Amerikanen. Dat de UBS toen al 780 miljoen dollar heeft betaald. Wat ook geen kleinigheid is aan de VS. En toen is het eigenlijk uh, steeds, steeds verder gegaan. En uh, ja, vandaag is daar een nieuwe, nieuwe stap gezet. Ja. Wat is nu precies de leverage, de druk die Amerika kan uitoefenen op Zwitserland? Nou, het is gewoon een kwestie van internationale overmacht. Uh, uh, wat zo is, is natuurlijk... wij hebben hier een rechtsstaat, Nederland heeft een rechtsstaat... de VS heeft dat. Nou, Als jij als andere rechtsstaat wil ingrijpen in dat van een ander... Ja, dan ben je eigenlijk lastig bezig. Maar je kunt het ook anders bekijken. En dat is wat de Amerikanen doen. Amerikanen zeggen, wij hebben staatsburgers. En waar ze ook wonen ter wereld... zij zijn verplicht altijd af te rekenen met onze fiscus. Als jij toevallig in een land woont... waar je meer belasting betaalt dan je in Amerika gedaan zou hebben... dan zit je goed want ja. dan hoef je hun niet meer af te dragen. Maar uh, er zijn heel veel Amerikaanse staatsburgers die dus hier bankieren... en die zijn dus in feite geholpen door de Zwitserse banken... bij het ontduiken van de belasting daar. En, en dat is wat uh, de Amerikanen nu willen rechtzetten. En dat is waar nu uh, de Zwitserse regering zojuist vanochtend... ja tegen heeft gezegd... wij hebben de, de rechtsbasis geschapen waarop Amerika dit nu kan doen. Ja, nu hoorde ik ook ergens dat als de Zwitserland... Uh niet akkoord zou gaan dat dan de Verenigde Staten bepaalde banken als criminele organisaties zou gaan betitelen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk best doen. Wat de, wat de minister van Financiën vanochtend zei tijdens de persconferentie, is dat de deur staat nu open. We moeten het nu regelen. We moeten nu die rechtsgroenlagen vaststellen met z'n allen. En anders is die, opportun, is, die, is die gelegenheid weer voorbij. Dat is wat de VS zegt. Um, er is een ander aspect wat, uh, wat eigenlijk saillant is, vind ik. En dat is um, dat ook de, de medewerkers van banken, um, die gegevens zullen ook bekendgemaakt worden aan de de VS. Dus als jij toevallig bij de UBS werkt of bij de Credit Suisse en je gaat een weekendje naar New York, uh, dan kan je maar zo bij de kraag gevat worden, omdat ja. jij een, een bankmedewerker bent. Ja. Nou. Dat is iets waar op dit moment de personeelsafdelingen van alle banken... natuurlijk op hoogtoeren over zitten te beraden. Van wat gaan wij daaraan doen? Ze zullen door hun banken uit de wind gehouden moeten worden. Maar dat zijn allemaal juridische naslepen die op dit moment uh, lopen. Elke advocaat, elk ad accountantskantoor... wat een, een Amerikaanse klant raad gegeven heeft om hier te bankieren... zal bekend worden gemaakt in de VS. En uh, hoe dat allemaal gaat aflopen... ik neem aan dat de ...banken daarvoor uh, zullen moeten betalen. Maar die gegevens die zullen allemaal worden overgedragen aan uh, de justitie van de Verenigde Staten. Precies, dus uh, ik begrijp eigenlijk uit je woorden dat het wel eens zo zou kunnen zijn... ...dat die banken hebben gezegd tegen de regering in Zwitserland... ...jongens, uh, verander die wet dan maar, er is geen ontkomen aan. Uh, en dat die regering nog een tijdje lang uh, katholieker dan de paus wilde zijn. Ja, dat is wat er gebeurd is. En, en wat ik ook opvallend vind, is dat hun hoofdonderhandelaar... die jarenlang eigenlijk de kolen uit het vuur heeft gehaald voor Zwitserland... Uh, de heer Ambul, die heeft werkelijk fantastisch werk gedaan... om toch gewoon dat mandaat wat hij had van de Zwitserse regering... dat zo goed mogelijk, of het in Brussel was of in Amerika... of waar dan ook, te vertegenwoordigen. En die heeft twee dagen geleden gezegd... vrienden, ik ga een ander baantje nemen. Ik uh, geef mijn Porsche maar aan ja. Vicky, ik stop ermee. Ja, Renske, nog twee dingen. Om hoeveel Amerikanen, hoeveel dollars gaat het nog eigenlijk... Hoeveel staat daar nog? Nou, nou dat, dat is allemaal gidsen. Maar de Zwitsers zelf gaan, er, we gaan ervan uit dat de boetes... die alle banken bij elkaar zullen moeten betalen... dat het ongeveer gaat om 10 miljard. Dat, ja, okay. is, wat, dat is het getal. Het is nog wel eventjes de moeite waard voor die Amerikanen... om er druk over te maken als je daar nog uh, een kleine 20% belasting over betaalt. Nog bescheiden trouwens. Zegt dit geld voor die Amerikanen. Maar is nou niet de sluis opengezet voor uh, de rest van de wereld? Die denkt, ja, wacht eens even. Dan willen wij ook wel eens eventjes in die gegevens kijken. En kijken of onze eigen onderdanen nog belasting bij ons zijn op dat geld. En met andere woorden is dan het hele bankgeheim niet down the drain. Ja, dat kun je zeker zeggen. Je weet dat de, de, de Europese Unie ook bezig is met, met deze slag met Zwitserland. En het is zeker zo dat Amerika bijna altijd voorop loopt met dit soort zaken. Dus de EU heeft het nu ook bijna voor elkaar... dat de automatische uitwisseling van informatie die binnen de EU al bestaat... die tot nu toe door Luxemburg en Oostenrijk ook werd tegengehouden... omdat die ook een bankgeheim hebben, dus binnen de EU... nou die uh, hebben hun verzet opgegeven. En dat betekent, Zwitserland heeft eigenlijk ook met zoveel woorden... zijn verzet hier tegen opgegeven...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 De meeste mensen leven overdag, maar s'nachts is in de hele wereld ook veel te beleven. Als de zon ondergaat, ontwaakt een hele wereld vol bedrijvigheid en mensen... die tot aan de ochtend gloren hun geluk en plezier zoeken. Onze metropo metropolis-correspondenten duizen deze week de nacht in. Gisteren kon u horen hoe de Servische hoofdstad Belgado s'nachts bruist en kolkt. En vandaag gaan we naar de Versmarkt in Parijs, waar s'nachts werken must is. Ik ga naar de balanskrediet Ik zie een nieuwe client, a priori B44. DJ Jolie is 51 jaar oud en werkt bij Paris Select. Een groothandel in groente en fruit. Hier op de versmarkt van Rungy, ten zuiden van Parijs. Hoe laat bent u vanochtend opgestaan? 2 uur. 2 uur vanochtend. En u doet dit werk al heel erg lang. Hoe lang? Ja, depuis l'âge van 17 ans. Sinds mijn zeventiende al. Maar staat u dus elke dag om twee uur morgens op? Ja, ik me leef tous les jours tussen een uur en dertig en uur, selon de importance des jours. Het hangt eventjes een beetje van de dag af, want elke dag is verschillend. Maar gemiddeld sta ik tussen half twee en twee uur elke dag op. Je ja, moet het sacrifice van een dire qu'en Dat vous dat je déroger à meer kan opofferen. Dus je moet opofferingen doen voor dit werk, inderdaad. Want anders kan het gewoon niet. Als je elke ochtend zo vroeg opstaat, ja, dan leidt je familieleven daaronder. En dan moet je toch ja, elke Avond toch tien uur uiterlijk lig ik in bed. Nou, we gaan beneden, naar beneden, de grote loods in waar alle groente en fruit staat uitgestald en waar de handel plaats heeft. Nou, DJ Jolie groet alle medewerkers door de handen geschud, er wordt zelfs gekust en ondertussen lopen we tussen de producten. Ik zie mango's, radijsjes, bloemkolen, tomaten, perziken. Meneer Jolie, wat is het product waar u het meest trots op bent nu? Je suis assez fia d'avoir de Srize de très bel kwite. En heb ik een bocalip, paske periode là, c'est pas si évident. We hebben prachtige kersen hier liggen. We staan er nu voor inderdaad. Doosjes, niet veel is het, maar prachtige, grote, dikke, donkerrode kersen. En dat is heel bijzonder om die nu te hebben, al zegt hij. zulke ook een goede kwaliteit met dit slechte weer wat we nu hebben. Binnen staan we echt in een gigantische loods, de A2-loods heet dat hier, van de versmarkt van Rungy. De oorsprong hiervan ligt zo'n 900 jaar geleden in hartje Parijs dan, de beroemde Les Zales. Dat was de eerste grote versmarkt die daar begon. Dat was vooral vis en pas honderden jaren later kwam daar ook groente en fruit bij. Maar ja goed, op een gegeven moment groente dat uit zijn voegen natuurlijk midden in de stad. Dat was niet erg handig, te klein, te moeilijk bereikbaar. En in de jaren 60 werd daarom besloten te verhuizen. En toen is die hele versmarkt uitgeweken naar buiten de stad, buiten Parijs. Aan de zuidkant van de stad, bij Rungy, het plaatsje Rungy. het heeft niet zoveel meer met de romantiek van vroeger te maken. In hartje Parijs, dit, hè, dit is echt industrie. Nou, parce de Les Halles de Paris, les anciennes Halles, c'était plutôt folkloriek. De uh, gens venaient met leur marchandise la nuit. ze installaient. ze hadden geen chambre froide, aucune rossaire. En fallait systematisch vendre la marchandise. ze fallait rien remballer. Destijds in Les Halles, in het centrum van de stad, inderdaad, kwamen handelaren s'nachts met al hun ja, fruit, en vis en vlees dus aan. Maar er waren bijvoorbeeld helemaal geen koelcellen. Dus dat, al dat eten moest allemaal bewaard worden die nacht. En meteen ook verkocht worden. En daarna ja, was het te laat om het nog ergens op te slaan. Dat kon ook helemaal niet in Les Halles, in het centrum. Een klant wordt meegenomen langs abrikozen, aardbeien en meloenen. Waarom komt u hier nou speciaal uw groenten en fruit kopen? Het is een van de beste fruitwinkels van Rungis. Het is een van de beste fruitwinkels van en ik kom hier al 40 jaar met mijn familie. We staan op de markt zelf en hier kopen we onze producten. U was ook al in Les Halles, dus in het hartje van Parijs. Was dat, dan, was dat leuker dan nu hier? oui, oui, parce qu'ils avaient pas de frigo. Ja, dat was veel beter, want er waren geen koelkasten. Je suite. Want Als er geen koelcellen waren, dan moest alles meteen verkocht worden. Dus gingen de prijzen uiteindelijk ook omlaag. Het is bijna zes uur morgens nu. Buiten begint het licht te worden, zie ik. Vrachtwagens vertrekken massaal vanaf Rungie om weer terug te gaan naar hun winkels, supermarkten, markten in Frankrijk en in andere landen van Europa. Tot hoe laat blijft u nou nog? Ce uh, soir rond de autour de 17h30 à 18h. Half zes, zes uur vanavond weer. Dat zijn enorme lange dagen nog. Maar ja, het is een beetje comme le métier des infirmières. C'est une vraie vocation. is daar. Als je dit werk echt wil doen, dan moet je een roeping hebben, anders hou je het niet vol. Het is dus eigenlijk zoals verpleegsters, verplegend personeel, als je dit wil doen, moet je echt van je werk houden. Dit is ook niet echt het eerste waar je aan denkt als je de term nachtleven hoort. U hoort een bijdrage van Frank Renoud. En morgen gaan we naar het streng islamitische Jemen... waar nachtelijk vertier naar goed zoeken er wel degelijk te vinden is. In Jemen is het al vroeg stil op straat. Er gebeurt hier niet veel uitgaan, is er eigenlijk niet bij. Nachtleven, moi. Maar er zijn verborgen plekjes, zoals hier achter deze deur. Dat morgen in Metropolis. Met afgeladen megakerken, flitsende lichtshows, charismatische predikers en dol enthousiaste volgelingen maakt de Pinkstergemeenschap wereldwijd een stormachtige opmars. In China, Zuid-Amerika en Afrika, maar ook hier in ons eigen seculiere Nederland. En niet op platteland, maar juist in de grote steden. Vorige week kwam de Pinkstergemeente nog in het nieuws omdat de voorganger beweerde de twee vermoorde jongetjes Ruben en Julian uit de dood te kunnen laten opstaan. Zit onder andere daar de aantrekkingskracht van de beweging. Dit soort wonderen. Met dit soort vragen houdt in ieder geval Miranda Klaver zich bezig, docent religie studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zij zit hier, mevrouw Klaver. Uh, welkom, ik zei Klaver, mevrouw Klaver. Huh? Die wereldwijde opmars. Uh, Over de verklaring hebben we het zo, maar even om een beeld te krijgen, in China bijvoorbeeld. Hoe zit dat daar? Nou, als het gaat over China, is het uh, opmerkelijk dat uh, de laatste jaren, nu en wat meer uh, politieke vrijheid is, dat uh, het christendom daar uh, heel snel groeit. Ja. Het lastige alleen voor onderzoekers is dat we heel moeilijk grip krijgen op aantallen. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, de overheid daar natuurlijk een behoorlijke vinger in de pap heeft. En dat registratie, uh, zeker in sommige delen van China, uh, ook behoorlijk wat consequenties heeft. Maar om gewoon een concreet voorbeeld te noemen. Afgelopen week is er in uh, Wengzhou, in, uh, dat ligt in... Uh, in uh, in de buurt van Shanghai is er een megakerk geopend met 5000 zitplaatsen van ja. een kerk die duidelijk onder het evangelische Pinkstersignatuur valt. En dat hebben ze niet gedaan omdat ze niet denken dat ze hem vol krijgen. Nou, nee. in die stad blijkt bijvoorbeeld dat het aantal christenen ongeveer 15 procent is. Dus ja. uh, er is, is wel degelijk iets, uh, iets gaande daar. Ja. Ja. Uh, nu is het zo dat uh, in Nederland bijvoorbeeld. Uh, ja, het christendom wat de, het leden, qua ledenaantallen afneemt, maar juist de Pinkstergemeente een evangelische beweging, toeneemt, is dat in China ook? Gaat het de kosten van traditioneel ge, uh, christelijke denominaties? Nou, da, da, da, da, da, opnieuw dat is heel, heel lastig om qua cijfers in te. Ja. Uh, maar wat is jullie inschatting? Maar de inschatting is dat we eigenlijk zien dat er wereldwijd het christendom heel erg van kleur verschiet. En dat wil zeggen dat zeg maar, de traditionele kerkgenootschappen... en als we nou praten over de protestantse kerken... of over de katholieke kerken, dat, of Lutherse kerken... of oude zendingskerken eh, vanuit de missie die overal ontstaan zijn... dat die allemaal van kleur verschieten... en veranderen in de richting van evangelische en Dus En dat is ook echt een hele grote shift, zou je kunnen zeggen. Dat is echt opmerkelijk van de laatste twintig jaar. Ja, nou dan gaan we het, voordat we het over die aantrekkelijkheid gaan hebben... toch even... Ik moet toch even uitleggen wat dat geloof nou precies inhoudt. Wat maakt het nou anders dan gereformeerd, gereformeerd synodaal, noem het maar. Ja, nou Het interessante is dat het qua geloofsovertuiging uh, behoorlijk orthodox is. En dat het nou ook weer niet zo heel anders is. In welke zin orthodox? Ja, orthodox nou ja, in de zin dat uh, geloof dat, dat Jezus de Zoon van God is. Geloof hmm. in verzoening, geloof in vergeving van zonde. Ja, dus zonden. Qua leer zou je kunnen zeggen, is het behoorlijk orthodox. Ook qua ethiek en moraliteit. En de erfzonde hoort er ook allemaal ja, bij. Ja, nou, de erfzonde. Dat, dat hoort er wel bij. Alleen wat nou zo opvallend is... dat met name die nieuwere Pinksterkerken... een veel positiever mensbeeld hebben... dan bijvoorbeeld het Calvinisme... zoals wij dat kennen in Nederland. Het idee van je bent in zonde geboren... en het wordt, no het wordt nooit wat. Ja. Ja, dat is juist in die Pinksterkerken eigenlijk helemaal andersom. De mens is geneigd, geneigd tot alle kwaad... en niet in staat tot enig goed. Dat kennen zij niet. Nou, wel dat de mens geneigd is tot, he, tot kwaad. Ja. Maar tegelijkertijd klinkt daar een hele positieve boodschap doorheen... dat God uiteindelijk het beste met iedereen voor... Heeft, en dat een goed leven in dit leven mogelijk is. Dus anders dan dat meer klassieke christendom... wat zei van ja geloof in God, dat helpt je voor, uh, voor na dit leven. Hè, ja. En dan komt het goed. Hè, het idee van hemel en hel. Wordt hier veel meer de nadruk gelegd op het leven in het hier en nu. En ja. dat geloof dus dat je dat je er wat aan hebt als je vandaag gaat geloven. Precies, maar ook letterlijk wat aan hebt in de materiële zin. Ze ja. geloven erg aan, het is wel genoemd... Uh, het welvaartsevangelie. Ja, ja nou, dat, dat welvaartsevangelie... of ja, prosperity gospel wordt het ook wel genoemd. Je moet al een beetje oppassen met dat soort labels. Dat, dat gaat wel weer over een bepaald segment in die Pinksterbeweging. In, ook die Pinksterbeweging bestaat al honderd jaar. En daar zie je ook allerlei stromingen en richtingen. Maar die welvaartsevangelie, dat is wel ja, de afdeling... waar het behoorlijk groeit. Ja, en daar zeggen ze van... ja, het geloof in God gaat over alles in je leven. Dus ook ja. over je geld en ook over je baan. Eh, ook over je gezondheid. Het omvat alles. Ja. Nou is vaak natuurlijk van buitenaf denken ze... Van, oh, ze zijn ook op je geld uit. En dat is soms wel iets te kort door de bocht, zou ik zeggen. Belangrijker is dat het geloof gewoon te maken heeft met het hele leven. Dus ja. ook je geld. Maar ook even over die vrijgevigheid of over, die, uh, over je geld en dat soort dingen. Er wordt altijd uh, in de stukken die je erover over de Pinkstergemeente leest... wordt altijd de Korinthebrief van Paulus aangehaald, hoofdstuk ja. 9. Uh, en dan wel de versen 6, 7 en 8 met name. En dan heb en dan ik een vrij moderne vertaling. Vers 6 zegt... En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Ja. Met andere woorden, als je maar flink investeert, dan ja. komt dat met bakken terug. Ja, nou dat is, dat is inderdaad voor een bepaald segment van die Pinksterkerken... en met name dat welvaartsevangelie, is dat ook echt een sleuteltekst. Is dat een Nederlands, het Nederlandse segment ook? Nou, in Nederland komt het ook, ook wel voor. Ik moet wel zeggen, in Nederland zie je dat, ja, dat prosperity gospel... Eh, ik zeg altijd, het gaat niet alleen over geld, het gaat over health en wealth. Dus ook over gezondheid. Ja. In Nederland zie je meer de nadruk op genezing. En ja. Dat zegt misschien ook wel iets over hoe wij in Nederland met kerk en geld omgaan. Het komt wel voor, maar ik zou zeggen dat is ook echt wel marginaal. Is het niet behoorlijk taboe dat dat kan bij deze, bij deze geloofsdenominatie? Want in het klassieke traditionele christendom is men toch behoorlijk terughoudend om iets aan God voor jezelf te vragen? Ja. Nou ja, in die zin is het ook een hele, je zou kunnen zeggen... een soort moderne beweging, waarbij het ook gaat gewoon over het goede leven. Ja. Nou ja, en dat, dat zegt natuurlijk ook iets over onze westerse cultuur en samenleving. Ja. Of, of eigenlijk breder over processen van modernisering van de samenleving. Ja. In die zin is het ook, zou ik zeggen, een heel moderne vorm van christendom. Je zegt dat dit segment die welvaart en dat soort dingen... dat dat maar een klein segment in Nederland aanspreekt. Ja. Maar dat het wel aanspreekt bij een modernisering van de samenleving. Ja. Waar sluit het in Nederland dan het meest bij aan? Nou, het opvallende is als je zegt van, wat voor mensen kom je daar nou tegen? Ik zeg, het zijn vooral de mensen die heel graag vooruit willen komen in het leven. Hm. En dus het gaat voor mensen die. Uh, Gewoon materieel, goede, ja, goede banen. Ja, de opkomende middenklasse, ja. mensen die, die, uh, je vindt er veel ondernemers. Hè, mensen die, die zeggen van, ik wil voor, ik wil wat van mijn leven maken. En juist in dat soort kerken word je ook daarop aangesproken. Maar die hebben vaak ook allerlei programma's om je daar ook in te ondersteunen. De kerk zeg maar heeft daar ook. Uh, Enerzijds willen ze je graag uh, je, je, je, je talenten uh, laten inzetten... waardoor mensen zich ook kunnen ontwikkelen binnen de kerk... en allerlei ervaring kunnen opdoen. Maar ook breder dan dat. Uh, de kerk heeft ook soms cursussen over hoe je uh, zaken kunt doen. Of uh, allerlei managementcursussen bijvoorbeeld. ja. ja. Maar hoe ruim je dat nou met het geloof in wonderen, met uh, uh, handoplegging, door middel genezing, <coughs> door middel van hand, handoplegging. Sterker nog, daar moeten we het zo meteen apart misschien even over hebben. Die voorganger, ik noem hem maar voorganger... ik weet niet nee, hoe zij. Het is zij, geen voorganger. Nee, hoe noemen de, zij zichzelf dan? Nou, uh, uh, die, uh, uh, uh, de voorgangers in de gewone kerk. Zegt ja, maar. ja, de, ja de, ene is de voorgangers van de gewone kerk, maar deze specifieke casus van deze man die die uit, vreselijke uitspraken deed... Over, uh, dat, dat, over deze twee jongens. Ja, die uh, voorganger, of de man die ja, zei dat, ja. uh, dat hij wel deze vermoorde jongens... uit de dood kon ja. Uh, opwekken. Ja, nou, deze man is niet voorganger van een kerk. Hij is ook zijn eigen kerk uitgezet. Uh, ik, ik noem het eigenlijk een soort de lone wolves... van de, de Pinksterbeweging. Ja. Uh, de mensen die ja, vaak dan toch op basis van enkele ja, bijbelteksten... soms idee van bijzondere roeping... Uh, ja, een soort eigen organisatie beginnen wat mensen om zich heen verzamelen... Maar ja, praktijk leert toch wel dat ja, het feit dat mensen dat soort claims... ook niet kunnen waarmaken, mm -hmm. dat het vaak ook wel weer eh, nou ja, een zachte dood sterft. Nou, heb je zelf ook met deze beweging te maken gehad, hè? vroeger? Je bent daar lid van geweest ook. Nou, ik ben daarin opgegroeid, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, okay. ja, ja, dus ja. ik ken het uh, van binnenuit. Je <laughs> kunt niet meer lid zijn dan dat? Uh, nou, dat is interessant, want je bent niet automatisch lid van de gemeente. Ook He niet uit geboorte? Nee, het idee is daar heel sterk van... Je moet jezelf voor kiezen. Daar kies je voor. Dat ja. is uit eigen overtuiging. Duiging. En dat heb je ook gedaan? Um, nou, niet voor de kerk, maar wel voor het christelijk geloof. Ja, ja. ja. ja. Maar niet voor de Pinkstergemeente. Nee, ik, ik, ik, ik reken mezelf daar ook niet Nee. Uh, maar je bent erin opgegroeid en kun je, hoewel deze man een loonwoel was die dat ja. gedaan heeft, uh, dat uh, roepen dat hij die kinderen uit de dood kon opwekken, kun je het gezien je ervaring daarmee en wat je daarvan weet als wetenschapper, het toch wel plaatsen? Ja, nou, ik kan het plaatsen, inderdaad, echt in, de, in het uiterste spectrum van wat je tegenkomt binnen de Pinksterbeweging. Maar tegelijkertijd zeg ik van... het zijn zulke marginale figuren... dat het uh, geen recht doet uh, aan het beeld van waar die beweging voor staat. En ook binnenuit is hier ook maar ontzettend veel kritiek. beetje een gaat het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een absoluut het wel. niet. Ik nee, wel absoluut het niet. beetje een niet, maar nee. waar uit beetje een uit een waar het uit voortkomt. beetje ja. deze man dat doet, hij is doorgeschoten. Oké, okay. ja. maar je zegt ja, zelf, het nee, gaat ja, een beetje op terug ja, een beetje een beetje op terug een beetje een overtuiging binnen deze beweging dat God aanwezig een in deze wereld, God ook actief. Aanwezig is uh, uh, in deze wereld. En dat door gebed eigenlijk alles mogelijk is. En dat wordt ook heel duidelijk ook elke keer weer onderbouwd door een bepaalde manier van Bijbellezen. Een hele letterlijke interpretatie van, uh, nou bijvoorbeeld, bepaalde uitspraken van Jezus. Uh, een van de Bijbelteksten die daar uh, dan gehoord wordt, is uh, dat mensen zeggen van uh, Jezus zegt van nog grotere werken dan wat ik gedaan heb. Uh, heb, zullen, jullie, zullen jullie doen, mijn volgelingen? Zo'n ja. soort tekst. Nou ja, als je bedenkt dat nou, Jezus heeft dan uh, Lazarus. He, het is een van de verhalen, wonderverhalen. Ja. Dat, je, dat Jezus Lazarus uit de dood doet opstaan. Nou ja, als Jezus dat al kan. Ja, wat dan nog? He, wat, wat voor grote dingen zijn, zijn volgelingen dan niet uh, toe in staat? Ja. Maar het heeft wel te maken met een hele specifieke omgang met de Bijbel. Ja. He, dus eigenlijk heel letterlijk lezen. Ze lezen ja. het heel erg letterlijk. En selectief. En selectief. Ja. Ja. He, want ja. er zijn natuurlijk genoeg andere Bijbelteksten. die je daarbij in gesprek Mee zou kunnen laten gaan, ja, is dat trouwens ook uh, de relatie tot het christen tot het uh, katholieke geloof, waarvan wel gezegd wordt 'het enige ware geloof'? Niet waar, <laughs> um, want dat risselt natuurlijk ook. Ik bedoel, de ja. hele Mar Maria-vereering, ja. uh, noem het maar, he, de, de, de erfzonde waar zij niet mee is behept. Ja, ja. Um, gaat het daarop terug ook? Heeft het daar ook te nou het, het interessante is wel dat als je kijkt waar de Pinkse beweging uh, goed bij aangrijpt en, en uh, met name in welk continent en welke plaats is dat Latijns-Amerika dat daar de Pinkse beweging heel snel gegroeid is, uh, sinds de jaren zeventig. En dat hij... Uh, het geloof in wonderen... en het geloof in ja, het bijzondere aanwezigheid van God... Uh, natuurlijk eigenlijk ja, heel goed aansluit... bij de katholieke volksreligie. Volkstraditie nee. met name. He, dus die, die overgang van, van katholicisme... richting Pinksterbeweging is niet zo heel vreemd. Nee. nee. Nou, deze kant van dat geloof, plus die zakelijke kant... grijp ik even terug op wat je daarnet zei. Ja. Eh, dat er zelfs cursussen gegeven worden binnen kerkverband... Eh, over hoe je je zaak beter kan laten rijlen en zeilen. Ja. Ik neem aan dat het veel middenstanders zijn. Nou, dat is nu wel aan de orde, want het gaat heel slecht met de middenstand. Maar hoe moet ik me nou voorstellen dat je die twee dingen aan elkaar knoopt? Dat zakelijke en dat ja. enigszins zweverig over die wonderen en zo. Ja. Nou ja, ja, ik begrijp dat het enerzijds lijkt het elkaar tegen te spreken. Maar als je ervan uitgaat dat God... Aanwezig is in deze wereld. En dat alles wat, wat uh, dat God ook wil dat het goed gaat met je. Nou ja, dan kan het zowel zijn uh, op het gebied van wonderen als het gaat over gezondheid. Maar het kan ook gaan in een soort financieel wonder, dat het met jouw zaak goed gaat. Dus ja. dat sluit elkaar helemaal niet zo uit. Nee, even naar de toekomst. Hè? Over het, uh, de evangelische beweging, heb je wel eens gezegd in een. Uh, een was dat een proefschrift, wat je gemaakt ja, ik vorig ben, jaar? Ben ook ja, precies. Ja. Toen ja. heb je gezegd: nou, dat uh, de toekomst van de evangelische beweging in Nederland bescheiden is. Uh, ja. Maar met uitzondering van de Pinkstergemeente? Nee, ik heb eigenlijk gezegd, van als je kijkt in Nederland... waar is het christendom het meest vitaal? Waar gebeurt het meest? Uh, dan zou ik zeggen, van uh, groeipotentie... dan zit het bij de Evangelische en Pinksterkerken. Maar als we gewoon kijken naar absolute aantallen... <coughs> is het op geen manier te vergelijken... Pardon, met bijvoorbeeld wat we in Afrika zien. Het, nee, blijft, okay. het, het, het blijft toch... Nee, maar in Nederland ja. groeit het. Want ja. je, je geeft zelf als voorbeeld een kerk... waar ja. daar elk jaar 150 leden bij komen. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dat, en de rest van de ja. kerken die kunnen 150 leden uitschrijven. Nou ja, nou, er zijn wel kerken waar het 150... maar dat, dat heeft ook wel weer zijn. Uh, met een paar jaar zitten mensen ook alweer aan de max, hoor. Ja. Maar inderdaad, er zijn echt nieuwe kerken. Maar daar zit ook wel, moet ik eerlijk bij zeggen, een groot deel is uitstroom uit meer traditionele kerken. Ja. En niet alle uitstroom van traditionele kerken komt in deze beweging. Dus hoe kleiner de oudere kerken worden, ja, ik zou zeggen, het groeipotentieel van evangelische uh, wordt daarmee ook wel uh, beperkt. Miranda Klaver, mijn dank is groot. We hadden een gesprek over de Pinkstergemeente in Nederland. Dank je wel. En we gaan gelijk door naar Parijs. Naar Mark Brasser, Roland Garros, Igor Zijsling tegen Tommy Robredo. Toen je ons verliet, stond Zijsling voor een set met 1-0. En nu, Mark. Ja, en nu staat hij met 2-0 voor in sets, want Igor Sijsling heeft dus ook de tweede set gewonnen. Eén breken was voldoende in die set. Die breken kwam bij 2-2, speelde die een sterke game, profiteerde niet goed van de steekjes die Tommy Robredo liet vallen. Ja, de voorsprong hield hij vast en hij pakte de set uiteindelijk met 6-4, 7-6. En 6-4 dus in het voordeel van Igor Sijsling. die ja, ontzettend goed speelt. Zeker niet de mindere is van, van Tommy Robredo, die toch hoger staat op de wereldranglijst. Veel meer ervaring heeft, maar daar is deze partij. Hij is daar vrij weinig van te zien. Eén game gespeeld, tenminste in de derde set. Die heeft Tommy Robredo gewonnen zijn een service game. Het loopt dus nog op service. En Sijsling, uh, het ziet er goed uit. 2-0 voor in sets tegen Tommy Robredo. Laten we hopen dat het niet gaat regelen. Hij in de flow kan blijven. Mark Brasser, dank je wel. Dit was de Villa voor dit half uur. We zien u straks terug.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 Het grootste muzieschandaal van de vorige eeuw. Het was heel bijzonder. Het is weer eens wat anders. Echt fantastisch. Zeker het eerste gedeelte. Ik kreeg echt helemaal kippenvel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.